And seeing too many maybes. And I wanna believe that your faith in me is as strong as it was when we thought it'd be unbreakable. Het is zaterdag 10 april en dit is Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio op de Tolweg. Vandaag staat mij bij Pim Groof. Goedemorgen Pim. Pim doet de techniek vandaag. De muziek was in handen van Jelmer Koper en de redactie deze week was van Gert van Kuik. Mijn naam is Irene de Jager en ik hoop u de volgende twee uur te kunnen vermaken of te kunnen informeren... Uh, we beginnen zometeen met uh, Ushi Rietkerk. Uh, zij uh, was van de Partij van de Arbeid en wij gaan met haar spreken over hoe het met haar gaat. Daarna hebben we Sandra van der Gouw over Ecosol. Dan hebben we Hajo Valk uh, over rood. Ik dacht dat het tien over rood was, want het iets met biljarten te maken had, maar misschien heb ik me vergist. Dan spreken we met uh, Luc Blok en er zijn twee nieuwe ijssalons uh, in Zandvoort en volgens mij heeft het iets met Luciano te maken. Nou, volgens mij is dat een, een pluspunt. En dan spreken we met Danny Pietersen over Cool To Be Fit. En we eindigen, en uh, daar sta ik even buiten, want dat interview is al gedaan en opgenomen en dat... Uh, Interview wordt gedaan met Willem van der Tempel. Hij is huisarts en dat gaat over dat de 60-plussers tot de 60- tot 64-jarigen, ja, die worden de komende weken ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. Maar goed, we beginnen met Oeshi Riedkijk. Goedemorgen, Oeshi. Goedemorgen, Irene. Wij kennen elkaar... Dat een verrassing, uh, ja, ja, we kennen elkaar wel. Ja, ja, ja, ja. zeker. Nou ja, we, we kennen elkaar niet echt, maar we, we kennen elkaar uit het dorp, laten we het maar zo zeggen. Ja, zeker, zeker. zeker. En een keer ook op de radio. Ja. Dus uh, ja. Helemaal goed. Ja, hoe, hoe is het nu met je? Uh, nou, met mij is het prima. Ik werk natuurlijk nog steeds en ik werk bij de GGD, bij infectieziekten, ja. vaccinaties... Uh, ben ik ook bij um, en ik werk nu drie dagen in de week en het bevalt nog steeds prima en ik ga het nog wel twee jaar volhouden en dan ga ik met pensioen. Maar dus uh, zo... ga, ga je dan officieel met pensioen omdat je 67 bent en nog een paar maanden of is dat gewoon omdat je voor jezelf bepaald hebt nu is het genoeg geweest? Nee, ik ga met pensioen omdat ik 66 en 10 maanden ben. Oh! Je... Ja, ik ben van 56, dus uh, ja, nou, ik, mag ik met 66 en 10 maanden met pensioen. Wat heerlijk? Ja, <laughs> zeker. En zeker als ik gezond ben, zoals ik nu ben. Nou ja, heerlijk hoor. Lekker. Ja. En het werken vind ik ook nog fijn, dus. Uh, zeker. Ja. Wanneer ben jij in Zandvoort terechtgekomen? Want ik hoor natuurlijk stiekem een klein dingetje uit het zuiden. En ik kom zelf uit Brabant, dus ik herken dat ook onmiddellijk. Maar je bent niet van Brabant, hè? Je bent van Limburg, toch? En ik ben van Zuid-Limburg zelfs. Zelfs van Zuid-Limburg? Ja. Daar ben ik geboren. En ik ben in 1978 al... Ben ik naar Nieuw Unicum gekomen, ik had mijn opleiding in Heerlen gedaan en ik wilde eigenlijk naar een, um, een wooncentrum voor gehandicapten. En het waren er maar vier in Nederland. Ja. En toen heb ik in uh, Nieuw Unicum gesolliciteerd. Nou ja, dan ben ik uh, aangenomen en sindsdien ben ik in Zandvoort. Dus uh, ik ben al heel lang in Zandvoort, vanaf mijn 21 ste Ja, nou ja, dat is geen verkeerde plek om terecht te komen hè? Nee, zeker niet. Zeker. Ik, ben, ik ben ook in port, maar ik, ik, het is nog steeds mijn plekje hoor. Dit. Ja, ik wil ook niet meer weg. Hè. Zo, zo gaat dat denk ik ook. Ja. Maar toen ben je dus uiteindelijk ben je bij de gemeente terechtgekomen? Ja, weet je wat het is? Ik ben op een gegeven moment, na acht jaar, ben ik um, gestopt bij nu Unicum, acht, negen jaar. Toen ben ik voor een uitzendbureau gaan werken. En via het uitzendbureau ben ik bij de GGD terechtgekomen. Daar ah, werk ik zo. ook inmiddels al 31 jaar. En via de GGD, die toen nog bij de gemeente Haarlem zat, kwam ik in contact met Tim Kuiken. Die was personeelsfunctionaris of hoofd van personeelszaken bij de gemeente Haarlem. En ik was bij de ondernemingsraad. Dat was het ja. En dan heb het, dus ja. contact met personeelszaken. Ja. En zodoende heeft Pim mij naar de PVM aangetrokken. Ja. Nou ja, je bent uit, dat, dat heeft best wel uh, nog lang doorgegaan. In 2018 ja. geloof ik ben je gestopt? 2018 ben ik gestopt en ik ben toen twaalf jaar... Bij 2006 ben ik begonnen en toen heb ik twaalf jaar uh, als commissielid en raadslid uh, gefunctioneerd bij de gemeente. Ja. Ja. Vond je het toen genoeg of, of was er een andere reden dat je zei ik hou er mee op? Ik vond het toen wel genoeg. En uh, de, je weet waarschijnlijk ook dat ik niet meer lid ben van de PvdA. Ik weet niet of je dat <laughs> inmiddels ook weet. Nou, je, je voel... bent niet zo heel erg makkelijk te traceren, moet ik zeggen. Want ik, ik heb natuurlijk wel geprobeerd om allerlei informatie over je te winnen uh, op ja, ja, ja. internet. Maar uh, dat, dat is nog niet zo heel erg makkelijk. Nee, nee, nee. nee. Ik ben niet meer lid van de PvdA. Ik voelde me ook niet meer echt... ...thuis bij de PvdA. Op dat moment, en eigenlijk ook nu ook niet helemaal, zoals de politiek op dit moment in elkaar zit... ...ik denk dat veel mensen zoekende zijn en veel mensen nu uh, uh, misschien een partij zoeken waar ze zich bij willen aansluiten... En zo zat ik dus toen ook. Ja. En ik had de raad wel gezien met zijn uh, toestandige steggel. En noem maar op. <lacht> ik was er dus eigenlijk helemaal klaar mee. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds nieuwsgierig ben. Ik luister nog. Ik luister nog na als ik niet op dezelfde avond mee kan luisteren. En we hebben corona, dus alles gaat via teams. En uh, ja, er zijn nog een aantal zaken die mij enorm interesseren. Dus, uh, ja, want je, ja. je was natuurlijk ook heel erg actief in het jeugdwerk. Hè? Tenminste, je hebt een behoorlijke ja. poging gedaan om daar iets uh, te ja. bereiken. Ja, zeker. Maar dat werkt niet. Hè? Je krijgt ze niet los. Nee. Is je dat specifiek voor door. Zandvoort, denk je? Of is dat een landelijk uh, iets? Dat, dat jeugd, zeg maar... Want ze krijgen natuurlijk best wel dingen aangeboden. Hè. Er wordt best wel gezegd van jongens, kom maar... kom maar met je verhaal, kom maar met je wensen... kom maar met, met wat we voor jullie kunnen doen. Maar dan, dan, dan komt er niks... Nee, kijk, er zijn altijd jongeren die er buiten die eruit springen en die dat meteen oppakken. Ja. Maar zoals wij het wilden doen om jongeren in grote getalen bij de politiek te betrekken binnen Zandvoort, want we hebben natuurlijk best uh, uh, aparte onderwerpen ook die de jongeren aanspreken, ja, dat, dat, dat lukt niet. We nee. hadden per avond, dat hadden we dan toen al bij NUF. En, uh, ja, hoe heette dat namen, ook weer bij NUF? Ja, weet ik ook niet meer. Nee, dat heb ik ook een beetje... Je hebt het een beetje losgelaten. Dan, <lacht> ik heb het losgelaten, <lacht> ja hoor. Ja. En dan waren, nou ja, als je zag hoeveel jongeren er waren... en hoeveel mensen van de politiek er rondliepen... nou, er was veel meer van de politiek dan de jongeren die er eigenlijk ja. het omging. Dus... Ja, nee, dat heb, ik, dat heb ik echt losgelaten. Maar, ja. maar is dat ja. niet iets wat, wat hè, ik, ik weet dat jullie je later dan op, op kinderen van groep 7 uh, en 8 hebben uh, ja. zeg maar, ja. uh, gefocust. Uh, ja. he, heeft dat wel zin gehad toen? Ja, dat, dat denk ik wel, want dat gebeurt nog jaarlijks. Hè? Dat, uh, dat de koffertjes worden uitgereikt bij groep 8, geloof ik. Ja. Even, ik weet niet meer, worden de koffertjes uitgereikt op de scholen en dan wordt er een week aandacht besteed aan de politiek. Maar ja, scholen hebben het ook druk, die hebben ook hele drukke schema's en, en, en weinig tijd. Dus um, ja, en daarna komt er dan een, uh, een, een, een, een debat in, uh, in het raadhuis en... Uh, ja, dan, dan mogen ze met de wethouders uh, stergelen ja. en, en discussiëren. Ja, nee, we hebben ja, de jeugdburgemeester ook... natuurlijk ook uh, elk jaar. Dus dat is op zich wel heel leuk. Ja, zeker, zeker is het ook. En dat is dus nog steeds het geval. Dat gebeurt ja. dus nog steeds. Ja. En daar ben ik ook al blij om. Vind ik ook leuk. Ja, vind ik ook leuk. Maar ja, je bent natuurlijk eigenlijk hartstikke jong. Als ik het, als, ja, want als, ik, als ja. ik het zo mag zeggen, bedoel, je hebt natuurlijk al een heel uh, politiek uh, geschiedenis achter de rug, maar je ja, bent natuurlijk precies. zo ongelooflijk jong, dat ook al ben je natuurlijk straks, al zou je straks zeg maar niet meer officieel hoeven te werken, dan ben je natuurlijk nog steeds wel in de leeftijd dat je nog zeker twintig jaar minimaal mee kan om ook politiek actief te zijn. Heb je, ja, heb je al een is. klein beetje een idee wat je daar misschien mee zou kunnen doen? Het heeft mij in mijn hoofd eigenlijk nooit helemaal losgelaten. Het ging meer om dat moment, de sfeer, de onderwerpen die daar nooit doorgepakt uh, werden. Uh, nou, ik, ik, ik kan het allemaal opnoemen, maar dat ga ik niet doen. Uh, <laughs> nou, eigenlijk dus... moet je het wel doen, natuurlijk. Oh! Dit is je <laughs> kans. Kom op. Nou ja, kijk, uh, laten we het hebben over het watertorenplein. Ja. Dat heeft de wethouder gekost, het heeft een hoop gespechelen en een hoop discussie. En uiteindelijk, ja. Toen was Springtij degene die democratisch gekozen was. Het was niet mijn uh, architect, maar goed. Um, ja, en de rest is history. En als ik dan nu in het krantje lees dat uh, de stichting Ons Plein zich ook weer roert... We zijn er nog niet. Nee, nee, dat, dat is het zeker niet. Ja, er zijn, dat schijnt in participatie gebeurd te zijn. Maar ja, dat, dat, dat, we zitten nu ook bij de gemeente Halen ja. als ambtenaren. En dat is ook best wel een probleem. Ja. Nou ja, en dan hebben we het parkeerbeleid. Het is in 2012 begonnen met heel veel onderzoek. heeft heel veel geld gekost. En uiteindelijk moet het breken hier op Oud-Noord... 80 euro per maand. Nou, ja. En we zagen de verschuiving al gebeuren. Ja. ja het is, Weet je, dat soort, dat soort... ...onzinnige, onderdachte dingen. Ja, dat, dat, dat... ...snap je wat ik bedoel? Ja, maar bijna, goed, dat, dat moet je dan uitleggen. toch zo prikkelen... ...dat je bij jezelf denkt... ...ik ga er weer tegenaan. Ik zoek een ja. club waar ik me het beste bij thuis voel... En, ja, en volgens ja, mij moet hij er wel zijn ergens bij ons in het dorp, ja? Ja, ja, jawel hoor je Ik heb ook wel contact hè, dus, uh, maar ik ben nog niet lid. Nee. Uh, even kijken. Nou, dan had ik ook nog opgeschreven naar nou ja, de Zuidboulevard. Ik ben erg benieuwd hoe dat uh, uh, gaat, uh, wanneer dat gaat beginnen en uh, hoe dat eruit gaat zien. Ik denk dat daar weinig uh, uh, weerstand tegen is. Um, dan het Bata'splein, Nou, daar heb ik in mijn tijd ook al heel wat tekeningen en filmpjes van gezien hoe het moet worden. Uh, de kroeg, Nou, daar gaan nu eindgebouwde de krogs gaan nu eindelijk wat mee gebeuren. Ja. Maar dan zetten ze, de eerste vervolgstappen zijn gezet. Ja, ja. dan denk ik, waar begint dat nu weer? <laughs> het kost nu allemaal heel veel geld. Ja. En dan het circuit, ja. Is het te duur geworden, lees ik nu weer. Ja, en er zijn nu weer drie milieupartijen uh, ja, die ja, weer gaan protesteren... Ja. omdat de fijnstofuitstoot uh, zeg maar, uh, uh, uh, ja. te groot zou zijn. En dan denk ik, ja. ga, eens, ga eens kijken bij een gemiddelde wedstrijd uh, van een voetbalclub... Uh, waar men met de auto ja. naartoe komt, wat daar voor ja, fijnstof kwijk, uh, vrijkomt. En dat is het hele jaar door. En dit is maar één keer per jaar. Ja, precies, precies. Nou ja, en dan de samenwerking... de ambtelijke samenwerking met Halen. Ja, daar kan ik wel van alles van vinden. Kijk, we hebben toen... de tijd meegegaan we meegegaan. Uh, kijk, we zagen allemaal... dat het financieel niet meer... haalbaar was... Haalbaar was binnen de gemeente Zandvoort. Maar was dat dus omdat zoekt... ze zoveel geld uitgaven... aan verkeerde dingen? Nee, niet zozeer. Maar we zijn natuurlijk best wel klein... Hè, in de gemeente Zandvoort. En... Um, Financieel was het lastig te redden, om, want er moesten zoveel specialisten binnengehaald worden. Ja, dat kost zo geld. Zoveel deskundigen binnengehaald worden. om die onderzoeken te doen die wij belangrijk vonden. Mm -hmm. En dat werd te duur op de duur. we ja. hadden die, die specialisten niet. Dus uh, wat dat betreft werden uh, uh, we te duur en we snapten dat we wat moesten. Maar ja, de VVD is altijd tegen geweest en dat merk je dus nu ook. Uh, ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken. Maar persoonlijk in mijn privéleven merk ik ook dat het heel lastig is met de gemeente Haarlem te communiceren. En, uh, en daar ben ik ook niet de enige in, denk ik. Maar goed, daar ga ik nu verder niet over uitwijzen. Maar... <lacht> Ja. Maar uh, ja, dit. Ik, ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. En het lijkt mij helemaal niet zo goed om terug te stappen. Maar om te blijven vind ik ook lastig. Dus het is een hele lastige vraag. Ja. Nou ja, ja. weet je, uh, je, moet, je moet wat. En, uh, uh, ja. jij, jij woont in Zandvoort? Ik woon in Zandvoort natuurlijk. Ja, ik ja. woon in Al-Noord. Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, je, hebt, uh, je vermaakt je wel. Je hebt, heb je leuke hobby's? Of heb je hobby's waar je iets mee kan? Uh, nou, zeg maar? dat, ik, heb, ik, ik, ik ben nog echt een beetje zoekende naar hobby's. Jo. Dat is een beetje raar, want ik ben ook bij mijn werk, bij de GGD. Uh, ik heb jaren in een ondernemingskaart gezeten. En uh, ik heb eigenlijk afscheid genomen nu, want er waren ook verkiezingen. Ik denk, nou, ik ga afscheid nemen, ik ben er klaar mee. Ik heb nog een ex-gesprek daar gehad ja. over wat er nog te, te wachten staat... en waar ze nog op moeten gaan letten en uh, noem maar op. Dus dat ben ik ook kwijt. Ja. Nou, en ik, als ik, ik over... Ja, ga door. Twee jaar met pensioen gaan. Ja. Moet ik? En de politiek heeft me nooit losgelaten. Dus wie weet. Ja, nou, maar je moet ook iets hebben wat, zeg maar, iets... iets. Ik ben uh, in 2009, ging het bedrijf uh, waar ik voor werkte, dat werd gewoon opgetoekt. Dus dat was gewoon weg. En uh, toen raakte ik in paniek, want ik dacht, ah, oh, dan moet ik, uh, heb ik geen werk meer. Dus toen zei iemand ja. tegen me van, joh... Je werkt, al bij, je werkt al ruim 40 jaar. Uh, ga ze even gewoon uh, ontdekken wie je, wat je leuk vindt. En wat, je, aan de, wat yeah. je zelf prettig vindt. Nou, dat heb ik even gedaan. En toen ben ik gaan golven. Hier in, in ja, Zandvoort. Ja, echt waar. Supergezellig. Ja. Ontzettend ja, ja, aardige ja. mensen. Lekker buiten. Gewoon per rondje bij 2 uur buiten. Ik kan het je van harte aanbevelen. Ja, ik heb het ooit. Ik heb ooit een clinic gedaan. En. Um... Ja, wie weet. Wie ja. weet, Irene? Wie weet... Nou ja, maar als, je een keer, als je een keer zegt, ik zou het een keer willen proberen... en dan op een ontspannen manier, dan mag je mij benaderen... en dan, ga ik, dan loop ik samen met je mee. Ja, nou, Loop je met mij je samen eraan. een rondje mee en dan kan je zeggen van... goh, dit is leuk, of ik vind hier geen ene fluit aan. Dit is niks voor mij, maar dan weet je het nee, in ieder geval. Nee, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ik heb trouwens ook een e-bike en fietsen vind ik ook... Heerlijk. Dus ja. ik fiets echt kilometers. En uh, ja, dat vind, dat vind ik ook wel lekker. Ja, maar, maar ja, het dan fietsen dan is, alleen. is lekker, maar dan ben je weer alleen. En op zo'n zo ja, baan, ja, daar heb je wel. altijd aanspraak met mensen. Dus ja, bij deze, dat, uh, die uitnodiging staat. En ik hoop dat je daar gebruik van uh, gaat maken. Hartstikke fijn, Irene. Dank je wel. Nou, dank je wel dat je met ons hebt willen praten over uh, hoe het met je gaat. En ik denk dat het gewoon heel goed gaat met je. En, het gaat goed uh, met, dat we met, jou straks... met mijn gezin. En weer ik word nog oma. Oh, je wordt ook, oma dus dus uh, ook. nou Ja. ja. Jezus, een jonge oma dus. Ja, ja, nee, ja, ja. ja. ja. Nou, nou, dankjewel voor dit gesprek. En uh, ik wens je veel plezier. En ik hoop echt dat je contact met me opneemt... om samen even een rondje te gaan lopen. Ik dat dat ik gaan leuk. we doen. Dankjewel, Irene. Okay. Het was leuk. Dank je. Fijne dankjewel. dag nog. Dank je. Hetzelfde dag. dag. We'll was Lay Your Weapons Down. Nee, wacht even. Ik, ik, ik, ja, klopt het wel? Nee, tweede, nummer. tweede nummer, sorry. Ik ben, een, ik ben een beetje... Nou ja, maakt niks uit. Ik ga zo meteen even kijken wat dit nummer nou precies was. Wat was dit? Tweede nummer. Treat the people with kindness. Dat was hem. Ja. Van Harry. Ja. Harry Styles. Oké, okay. dat was hem. Maar goed, aan de telefoon hebben wij Z Sandra van de Gouw. Van Ecosol. Goedemorgen. Goedemorgen, het is antwoord. Ja, want u belt vanuit? Ik bel vanuit Haarlem. Ah, Vanuit Haarlem, oké. Okay. Dus dat is dichtbij hè? Dat is dichtbij. Ja, nou ben ik aan het, aan het struimen gegaan uh, over uh, Ecosol. Zo van, nou, uh, wat, wat kan ik daarover vinden? Maar dat is best wel lastig. Ja. Want, uh, um, vertel, wat is Ecosol? Misschien is dat handiger. Ja, um, ECOSOL of officieel heten we ECOSOL of Effect. Uh, ECOSOL is, is een organisatie die uh, wat voorheen arbeidsmatig dagbesteding uh, heette en tegenwoordig waardevol werk uh, bieden aan mensen die uh, uh, korte of langere tijd psychisch in de knel zitten, die al een tijd uit het arbeidsproces zijn of te maken hebben met bijvoorbeeld problemen op het gebied van verslaving. En eigenlijk allemaal situaties waardoor je eigenlijk niet altijd meer weet uh, wat, wat vind ik nou leuk, waar krijg ik energie van, waar zit mijn talent. En uh, mensen komen bij ons op locaties om uh, dat weer te ontdekken en uh, weer een beetje op zoek te gaan naar een dagritme en zinvolle dagbesteding. Ja, nou zeg je dat het zijn mensen vaak met psychiatrische of psychosociale uh, problemen of verslavingsproblematiek. Ik zag ook dat er iets voor statushouders is. Ja dat klopt. Maar dat is niet specifiek Ecosol. Uh, Ecosol is onderdeel van, van Haarlem Effect. En Haarlem Effect is eigenlijk het, uh, het pluspunt van, uh, van Haarlem. Aha. En uh, wij maken daar deel van uit. En... Uh, maar Ecosol uh, zelf richt zich echt specifiek op deze activiteiten. Ja, en, en hoe yes. komen mensen bij jullie terecht? Uh, mensen worden soms verwezen door uh, begeleiders. Sommige mensen zitten in beschermd wonen, maar vaak ook via een sociaal wijkteam. Of via via, dat mensen uh, gewoon bij ons uh, aankloppen en zeggen... Goh, zou dit iets voor me zijn? Dus dat kan eigenlijk op allerlei verschillende manieren. Ja, mensen kunnen zichzelf ook gewoon bij jullie aanmelden. Ja, ja. Nou. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi dat dat kan. Ja, en dan wordt er gekeken van, goh, waar ben je naar op zoek? En uh, is dat hetgene wat, uh, wat wij kunnen bieden? En uh, uh, nou, mensen kunnen altijd een, een proefperiode doen. En dan kijken of het, uh, ja, of het een goede match is eigenlijk. Ja, en de, de bedrijven die benaderen jullie zelf om te kijken waar mensen naartoe kunnen gaan? Of zijn dat gewoon uh, uh, al samenwerkingen die er bestaan? Nou, er zijn eigenlijk heel veel samenwerkingen en uh, misschien ook om het even te koppelen aan Zandvoort. We hadden eigenlijk al uh, langer de opdracht vanuit Zandvoort om mensen op locaties van Ecosol te kunnen plaatsen. We, zitten, we hebben een aantal specifieke activiteiten. Dus we hebben een aantal buurtuinen, uh, een houtwerkplaats, uh, we doen iets met fietsherstel. En eigenlijk zijn dat allemaal kleinschalige locaties die in een wijk uh, liggen. Ja. En, en die ook veel uh, uh, verbinding zoeken met, met de wijk. Hè? Dus als de groente verbouwd wordt, dan komen buurtbewoners die groente kopen, uh, uh, plantjes, uh, mensen komen een fiets brengen. Dus we vinden het belangrijk dat het, dat het geen hele aparte geïsoleerde projectjes zijn, zeg maar. Hè? Maar dat, het juist, uh, dat, dat die projecten juist midden in de samenleving staan. Ja. En uh, sinds uh, begin dit jaar, of eind, eigenlijk eind vorig jaar, hebben we wel nadrukkelijk het verzoek gekregen om ook binnen de gemeente uh, Zandvoort zelf zeg maar de, de plekken uit te breiden. En dat doen we samen met Stichting Juttersgeluk. Oh ja. Uh, en um, die zitten uh, heel erg op uh, plastic rapen op het strand en het recyclen daarvan. En daar weer mooie producten van maken. Ah, was die, die expositie bij de Passage, was dat niet ook een, uh, ja. iets van jullie? Nou, dat was van Jutters gelukkig. Ja. Uh, zij zijn natuurlijk gewoon een eigen bedrijf. En, uh, maar we werken heel nauw met hun samen. En wat ons eigenlijk verbindt, is dat we allebei op hergebruik... en Kijken of je daar weer uh, uh, een beetje goede, ecologisch verantwoorde producten van kan maken. Ja. En zij passen natuurlijk fantastisch bij Zandvoort. Met, uh, als het gaat om uh, plastic rapen op, op het strand en dat verwerken. Ja. En, als, en daar kunnen mensen uh, mee lopen. En mensen kunnen in hun atelier aan het werk en in hun werkplaats. En wij bewegen daar eigenlijk een beetje omheen. En we zijn nu aan het kijken van, goh, waar is nou eigenlijk behoefte aan bij de... Zandvoort, zeg je eigenlijk Zandvoortenaren? Nee, Zandvoorters volgens mij. Ja, Zandvoorter. Dat is het. Zandvoorter. Zandvoorters, ja. ja. Uh, omdat uh, wij, ja, wij hebben eigenlijk verschillende mogelijkheden en we willen gewoon heel erg graag uh, aansluiten bij waar behoefte aan is en vooral ook kijken wat er nog niet is en ja, daarin gewoon heel goed samenwerken met de partijen die al actief zijn in Zandvoort, want er is natuurlijk al ontzettend veel. Ja. Er He gebeurt dus, best we veel. Werken, ja. Er is heel veel, ja. Dus we werken samen met de verbeelding, met Pluspunt, met het Sociaal Wijkteam. Dus we gaan niet iets los van alles bedenken. Maar we willen juist graag kijken waar, ja, waar is de ruimte en waar is de vraag. Ja, het moet een beetje overlopen in elkaar. Ik zit trouwens net te kijken naar de soepbus van Ecosol Effect. Oh ja. Ook leuk? Ja, dat was een leuke, ja. Dat was... Uh, in de periode, we zijn heel kort dicht geweest uh, in de vorige lockdown. We mochten eigenlijk al vrij snel weer open gelukkig. Omdat we natuurlijk toch voor een specifieke groep uh, actief zijn. Maar we hebben toen een aantal mensen uit de horeca. Die, die eigenlijk thuis zaten hè, met alle energie die ze normaal kwijt kunnen in, uh, in hun bedrijf. Uh, die zaten te popelen om iets te doen. En uh, die zijn soep komen maken en uh, medewerkers van Ecosol zijn gewoon iedereen thuis op gaan zoeken. En uh, omdat dat gewoon op dat moment een goede manier was om contact te houden. Ja, precies. En dan kom je toch even aan de deur. Iemand die komt met iets positiefs. En je kan even een praatje maken. En je ziet even hoe het met iemand voorstaat. Dus uh, ja, dat was de zoekbus. Ja. Maar die, is al, is... Dat is alweer opgegeven. Nou, dat was echt in die periode van... Uh, van die, van die, van die lockdown. grote lockdown, ja. Ja. ja. ja dat nou, daar stond inderdaad oh. een kok van een sterrenrestaurant... in de keuken, zag ik ja. uh, ook staan. En ja op zich is dit natuurlijk wel een hele goede manier... om inderdaad contact met mensen te houden. Hè. Je maakt iets, iets wat eigenlijk... Wat iedereen lekker vindt en waar iedereen ook behoefte aan heeft. En je ja. komt dus dan daardoor bij mensen binnen. En je kunt daarmee ook, een hè, zonder dat ik dat vervelend bedoel... maar je kunt natuurlijk ook een kleine controle houden dan. Hè. Zover gaat het ja. goed? Of kunnen we hier nog iets aan bijsturen? Kunnen we hier nog iets voor doen voor die mensen? Ja. Dus op ja. zich zou dit een, een blijvend iets moeten zijn. Nou, het, het heeft ook wel in een andere vorm wordt het voortgezet. In een andere wijk in, uh, een ha in Haarlem... Een uh, collega van mij, uh, opbouwwerker, die uh, in het Rozenprio in Haarlem werkt... Oh, ja. die heeft het eigenlijk voortgezet voor uh, buurtbewoners... die uh, nog steeds wat minder naar plekken uh, toe kunnen. Dus daar is het idee eigenlijk uh, uh, verder gegaan. En uh, zij gaat nog steeds wekelijks uh, met uh, soep langs de deur. Ja, we noemen het eigenlijk een beetje soep als breekijzer, hè? Om de ja, te ah, ja. Ja, dat, het, is, het is een vloeibare breekijzer om... Uh... Ja, ja. Ja, dat is waar. Precies, precies. Maar ja. goed, wat is, wat is op dit moment, zeg maar, uh, in Zandvoort het meest actieve deel van jullie? Uh, nou, waar we op dit moment uh, mee bezig zijn, is... Uh, uh, uh, we zijn betrokken bij de ontwikkeling van de circulaire hotspot... op het uh, terrein van Spanelanden, in de Kamerling-Onnesstraat. Oh ja. En... Uh, uh, het idee, dat plan is natuurlijk nog helemaal uh, in ontwikkeling. En um, nou, we willen daar ook graag in de toekomst uh, deel van uitmaken. Ook samen met Juttersgeluk, samen met de Verbeelding. Uh, en nou ja, wie, wie daar dan ook in de toekomst uh, een plek gaat krijgen. En uh, we hebben natuurlijk een bedrag gekregen uit het uh, corona herstelfonds van de gemeente Zandvoort. En uh, dat willen we eigenlijk uh, samen met Juttersgeluk en Spaanelanden gebruiken om te kijken of we al niet vast een soort van broedplaats daar op die plek kunnen gaan opzetten, zodat hè, Jutters gelukkig vast uh, zijn apparatuur daar kan neerzetten en het plastic in Zandvoort kan gaan uh, shredderen in plaats van in uh, Overveen. Ja. En uh, vanuit Ecosol uh, willen we kijken of uh, nou ja, wat, wat het beste op die plek uh, zou passen. Of iets met groen of houtbewerking. Of, uh, maar dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. En uh, dus we gaan volgende week donderdag weer kijken op de locatie. Ook met de partners van Spaarne en uh, de projectleider van de circulaire hotspot. Ja. Om te kijken van nou, wat is er nou op korte termijn uh, hier mogelijk... En dan willen we daar ook graag gaan bouwen met de mensen die daar uiteindelijk gebruik van gaan maken. Ja, precies. He, dus wat... Niet alles ja. helemaal voorgekoud, kant en klare uh, uh, uh, neerzetten. Maar juist die komt helpen om hier iets van te maken. Ja, want he, er is natuurlijk ook algemeen bekend dat er met, met deze hele corona lockdown best meer mensen uh, psychisch in de knel komen. Door allerlei redenen. Uh, ja. en, en misschien hè, juist voor die mensen die toch uh, behoorlijk wat kwaliteit in huis hebben, want dat, ja. is, dat is volgens mij ook zo, daar ja. zou je natuurlijk goed gebruik van kunnen maken. Ja, zeker. En uh, ja, om, om die mensen te bereiken, uh, zijn we ook in, ges zijn we in gesprek met Pluspunt, uh, met het sociaal wijkteam, maar ook met het jongerenwerk. Want het kan, kan natuurlijk ook gaan om jongeren, uh, die op dit moment uh, weinig perspectief zien en... Uh, ja, of niet meer zo goed weten wat ze nou willen of uh, kunnen. Ja. Uh, dus het, het kan om verschillende leeftijdsgroepen gaan. En het zou gewoon heel erg leuk zijn als mensen op een gegeven ogenblik ook het gevoel hebben van... deze hè, ...dit is onze plek. Ja. En uh, uh, dat we dat gewoon met elkaar echt gaan vormgeven. Ja. Nou, ik, uh, het, het klinkt heel positief, uh, moet ik zeggen. En uh, ja, er wordt in Zandvoort, tenminste dat vind ik, uh, nog steeds heel veel gedaan. Ja. Er is echt heel veel mogelijk voor mensen die behoefte hebben aan... wat voor hulp dan ook of wat voor ondersteuning ja. dan ook... Er is veel en met name Pluspunt inderdaad is daar een hele mooie spil in. En als je dit niet weet of het is niet bij Pluspunt dan kunnen ze bij Pluspunt altijd je informatie geven waar je wel terecht kunt. Dus dat is, uh, dat is echt heel prachtig. Absoluut. Nou ja, ja nee, uh, in, dus, uh... ik zou zeggen, uh, uh, ga door en uh, uh, ja laat vooral je horen aan alle kanten en laat iedereen uh, de informatie krijgen die ze nodig hebben over wat jullie kunnen betekenen. En ja. uh, ik, ik denk inderdaad dat als ze op Ecosol e kijken, op internet, dan vinden ze best wel wat. En anders inderdaad via Pluspunt of via het Sociale Wijkteam kunnen ze jullie vinden. Absoluut. We zullen er zeker uh, publiciteit aan gaan geven als, uh, als het wat concreter is. Oké. Okay. Ja. Hartstikke fijn. Nou, dankjewel voor dit gesprek. En uh, ja, heel veel succes zijn. gewenst. Ja, en uh, Nou, wie weet tot een volgende keer. Ja, heel graag. Fijn weekend. Dank. Daag! alive as the sun goes down, oh, oh, oh, oh, I could never let you go, oh, oh, oh. when you're tired. The dark. When you reach the end and miss the start Oh You're in my heart When you're the teacher Your being's heart When heaven is your only thought Oh, never let me go When your life becomes a piece of art When you watch the light consume the dark When you reach the end and miss the start Oh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 En dan, uh, ja, dan gaat het over de aanpak van uh, mensen die geholpen, ondernemers die worden geholpen zeg maar. En met name in de coronaperiode over hoe ze met hun financiën moeten omgaan. Zeg ik dat goed? Ja, nou ja, het is niet zozeer gebaseerd in uh, corona. Je ziet wel dat de uh, problemen groter worden voor, uh, voor ondernemers. En kijk, uh, kent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 Nou ja, als dat nodig is, dan um, helpen we uh, uh, klanten om die gesprekken te voeren met, uh, met, uh, met de fiscus. Um, doorgaans, doorgaans gaat dat niet over schikken, maar wat we vaak zien is dat er ambtshalve aanslagen worden opgelegd omdat de, de, de aangiftes niet gedaan zijn. Ja, uh, en dan wordt er een gok ja. gemaakt zo van wat had ja. je moeten ja. kunnen. Enzovoort. Ja, ja. Ja. En dan als daar niet op gereageerd wordt, dan gaat invordering aan de slag. En die komen dat geld halen. Ja. Nou ja, dan komt daar rente bij, er komen deurwaardeskosten bij. Uh, dus weet je die bedragen lopen snel op. Ja, dat als is een je... behoorlijke neerwaartse spiraal die er dan ontstaat. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dus uh, ja, ik wil, je wil niet van 500 euro schuld naar 5000 euro schuld... omdat je, omdat je het enveloppen niet opengemaakt ja. hebt...